7 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Tijd voor excuses Srebrenica, zegt oud-voorzitter parlementaire enquête. Man dringt Buckingham Palace binnen. En Vira's rijden om roest te voorkomen. <tieden> De Nederlandse regering moet excuses aanbieden aan de nabestaanden van drie moslimmannen... die bij de val van Srebrenica in 1995 zijn vermoord door het Bosnisch-Servische leger. Dat zei oud-voorzitter Bakker van de parlementaire enquêtecommissie... die de val van de enclave onderzocht, gisteravond in nieuwzuur. Nu de Hoge Raad de juridische aansprakelijkheid van Nederland... voor de dood van de mannen heeft bevestigd... zou het volgens Bakker heel chic zijn dat te laten volgen door verontschuldigingen... Die staan volgens hem los van het bepalen van een schadevergoeding. Premier Rutte wilde gisteren niet zeggen of het kabinet excuses gaat aanbieden, zoals ook de oppositie wil. Advocaat Zegveld van de nabestaanden zei dat het moment voor excuses voor haar gevoel wel is gepasseerd. In Buckingham Palace, het huis van de Britse koningin, is vorige week een man opgepakt. Hij werd maandagavond laat aangehouden in een deel van het paleis dat overdag toegankelijk is voor het publiek. De man was over een hek geklommen. Hoe hem dat ondanks alle beveiligingsmaatregelen is gelukt, is onduidelijk. De politie verdenkt de man van onder meer inbraak. In de buurt van het paleis in Londen werd nog een tweede verdachte aangehouden. Hij en de ander zijn op borgtocht vrijgelaten. Tijdens het incident waren er geen leden van de Britse koninklijke familie... in Buckingham Palace aanwezig. De NASA heeft een nieuwe onbemande raket naar de maan gelanceerd. De maanzonde gaat onder meer de bijzonder ijle atmosfeer van de maan onderzoeken... Wetenschappers hopen ook meer inzicht te krijgen... in het opmerkelijke gedrag van maanstof... dat op bepaalde momenten hoog boven het maanoppervlak lijkt te zweven. Daarnaast test de NASA een nieuw lasercommunicatiesysteem... dat kan worden gebruikt bij toekomstige missies... naar andere planeten in ons zonnestelsel. Met behulp van lasers kunnen veel grotere hoeveelheden... data worden verzonden dan met radiosignalen. De NS rijdt sinds vannacht met de FIRA om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen komen vast te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens in de week zonder passagiers... van de werkplaats in Amsterdam naar Maarse en weer terug. De spoorwegen zouden nog 16 treinen afnemen van fabrikant Ansaldo Breda... maar hebben daarvan afgezien naar grote problemen met de trein. De twee bedrijven zijn verwikkeld in allerlei rechtszaken. Volgens de NS mogen de Vira's rijden in afwachting van de juridische afhandeling. Het leger in Nigeria zegt dat het zo'n 50 strijders van Boko Haram heeft gedood... bij aanvallen op kampen van de terreurbeweging. Afgelopen week viel Boko Haram twee dorpen in het noorden van het land aan... waarbij zeker 20 mensen om het leven kwamen. Militairen volgden de strijders daarna naar een basis in het noorden... waarna ze met luchtsteun de kampen aanvielen. In de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar... zijn vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gevonden, dat zegt het RIVM. De brand brak gisterochtend vroeg uit in een bedrijf... dat onder meer kunststofverpakkingen en auto-onderdelen maakt. Eerder werd gezegd dat bewoners de roetdeeltjes niet moesten opruimen. Ook werd boeren aangeraden om geen gewassen te oogsten... en het vee uit de wei te halen. Het RIVM komt vandaag met de definitieve resultaten van de metingen... en een nieuw advies voor de omwonenden in Zevenaar. Het weer, vandaag vooral in het westen geregeld zon. In het oosten meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het met regen nog maar 17 graden. Ik ben geboren tussen bossen en zand. Dat heb ik in Drenthe weer teruggevonden. En mijn werk hier kan ik helemaal zelf inrichten. Ideale combinatie.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 Kom op 1 en 2 november Proefwerken. Kijk op drenthe.nl slash proefwerken. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 7 september... Estland uit, altijd lastig. Oh, wat een schitterende goal van de man die de eerste ook maakte, Vasiliev. Uiteindelijk kwam Nederland in de laatste minuut via strafschop nog langzij. het werd 2-2. Verder in het nieuws: er komen steeds meer ijssalons bij, terwijl we niet meer ijs consumeren een koude sanering dreigt. Verkiezingen in Australië en president Obama van de Verenigde Staten... begint aan een charme offensief. want elke stem telt de komende dagen. We praten erover met Willem Post. Maar we beginnen deze uitzending met de roaming. Dat zijn die dure tarieven voor internet over de grens. Eurocommissaris Nelly, Kries, Nelly Kroes, die belooft daar een eind aan te maken. Volgende zomer moeten alle inwoners van Europa zonder extra kosten internet op hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Chris Ostendorf vanuit Brussel. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft haast. Nog een jaar is ze commissaris die gaat over telecom en internet. En die tijd wil ze gebruiken om af te rekenen met de hoge kosten voor mobiel internet en mobiel bellen in het buitenland. Het is absoluut een historisch uh, fenomeen en daar moeten we vanaf. Kroes heeft de telecombedrijven al gedwongen de kosten te verlagen, maar ze wil verder gaan. Uh, de consument merkt nu dat de rekening lager is, maar nog lang niet laag genoeg. We moeten er vanaf. Aanstaande woensdag komt Kroes in Straatsburg met een voorstel. Per 1 juli 2014 moeten telecombedrijven dan hun klanten een Europa-pakket aanbieden... Zo'n EU-abonnement kan nog ietsje duurder zijn... maar voor mobiel internet en mobiel bellen... mogen dan geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Precies, en dat is in het voorstel uh, neergelegd... dat uh, de grote bedrijven uh, bij elkaar uh, met allianties ook pakketten kunnen aanbieden... dat je roaming like at home uh, kunt krijgen en dat je er ook van af kunt. Kroes heeft ook een stok achter de deur om bedrijven te dwingen dat ook te doen... Want als ze geen goedkoop internet bieden, moeten telecombedrijven hun klanten een waarschuwings-sms sturen. Wie bijvoorbeeld de grensoverheid naar Frankrijk krijgt dan per sms de mededeling. Welkom in Frankrijk, wij kunnen u helaas geen goedkoop internet aanbieden, maar onze buitenlandse concurrent wel. Kies hier uw lokale aanbieder. Kroes rekent erop dat geen enkel bedrijf zijn klanten doorstuurt naar de concurrent. En dus hoopt ze dat volgend jaar, in de zomer, in heel Europa iedereen kan internetten en bellen zonder extra kosten. Heeft u nu al ruzie met telecombedrijven? Want die zien natuurlijk enorme inkomsten verdwijnen. Ze zien uh, inkomsten zijn. dat is uh, helder uh, als glas. Maar uh, het moet ook heel duidelijk zijn dat het niet meer gebaseerd is op de werkelijkheid. En overigens, het wordt ook overdreven wat het uitmaakt in hun totale uh, winstplaatje. Maar niemand vindt het leuk, een, uh, een verworven situatie die gunstig is voor jou om daar iets van af te staan. Bedrijven moeten volgens Kroes inzien dat ze juist baat hebben bij een Europa zonder grenzen. Volgens Kroes geven de grote telefoon- en internetaanbieders ook wel toe dat ze te veel hebben gevraagd voor mobiel internet in het buitenland. De, uh, de leiders van die bedrijven hebben mij zelf eerder gezegd dat ze zich zeer realiseren dat uh, het afgebroken moet worden, dat het niet meer acceptabel is. Aanstaande woensdag presenteert Kroes dus haar plannen in Straatsburg. Als het goed is, behoort het dure data-roaming nog voor de zomer tot het verleden. Dat zei Chris Ostendorf. Hij was dus in gesprek met Nelly Kroes. Na acht uur praten we erover met de man van Telecom Paper, Ed Achterberg. En dan dat Nederlands elftal. Het heeft de wk kwalificatiewedstrijd tegen Estland niet in winst kunnen omzetten. In Tallinn kwam de ploeg van Louis van Gaal niet verder dan een 2-2 gelijkspel. En dat dankzij een benutte strafschop van Robin van Persie in de extra tijd. En Nederland kwam wel al na een paar minuten op voorsprong, dankzij Arjan Robben. Die was achteraf erg ontevreden. Vooral omdat Oranje in die openingsfase, volgens hem, een ijzersterke indruk maakte...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 de schuld geven of of of ze doet die expres dat weet ik ook wel maar dat moet toch beter kunnen ja maar er zijn wel meer dingen die beter moeten beten ik bedoel het is gewoon het hele elftal. het is gewoon vandaag gewoon collectief en dat moeten we met z'n allen zo accepteren en zoals we zeggen we moeten er ook twee drie vier in schoppen dan maak je het ook makkelijk voor voor iedereen dat gebeurt niet en daarna ja er wordt niet meer goed gevoetbald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 Heel over al denk ik. Ah ja, Robert hij relativeerde het zelf al. In het gesprek met Bert Maaldrink na half acht gaan we verder praten met Arno Vermeulen erover. Maar nu eerst tijd voor Australië. Want Australië gaat vandaag naar de stembus. En over een paar uur wordt er dan ook al bekend wie de nieuwe minister-president is. Huidige premier Kevin Rudd die neemt het op tegen de conservatieve Tony Abbott. In Australië is onze correspondent Robert Portier. Robert, wie maakt eigenlijk de meeste kans op de overwinning? Wie ligt voor in de president? Peilingen. Nou, dat lijkt geen twijfel. Dat is uh, Tony Abbott, de conservatief. Uh, alle belangrijke peilingen gaan, uh, wijzen hem aan als de duidelijke winnaar. Uh, hij uh, wordt dan ook de nieuwe minister-president, is de verwachting. Uh, de afgelopen zes jaar heeft Labour geregeerd. Hun tijd lijkt simpelweg voorbij. En als de peilingen het bij het rechte eind hebben... dan uh, is hun verlies zelfs uh, zo erg... dat de huidige minister-president, Kevin Rudd, uh, moet vrezen... dat hij niet eens wordt herkozen in zijn eigen district. Ja, nou, dan uh, verlies je hoe dan ook. Maar hoe kan dat uh, nou? Want uh, de Labour, de uh, Sociaaldemocraten, die hebben toch nog een soort wanhoopsoffensief gepleegd... hebben de premier zelfs aan de kant gezet? Ja, nou, misschien is dat ook wel een van de redenen... waarom ze het zo slecht doen... Uh, Lever heeft er de afgelopen jaren eigenlijk gewoon een potje van gemaakt. Uh, niet zozeer in hun beleid, maar uh, vanwege het uh, gekrakeel binnen de partij... Die Kevin Rudd werd in 2007 al eens gekozen tot minister-president. Drie jaar later uh, deed hij het volgens de partij niet goed genoeg in de peilingen en werd hij door Julia Gillard aan de kant geschoven. En de afgelopen drie jaar heeft hij voortdurend geprobeerd om zijn plekje terug te krijgen. Hij heeft voortdurend uh, mensen in de wielen gelopen. Uh, die machtsstrijd die is natuurlijk heel slecht gevallen bij het publiek. Die vinden dat Labour het drukker heeft met zichzelf dan met het regeren van het land. Maar een ander deel van het verhaal is dat Tony Abbott het gewoon weer goed heeft gedaan in de oppositie. Hij is blijkbaar een snaar geraakt bij het publiek met zijn voortdurende aanvallen op uh, uh, de bootvluchtelingen, op de carbon tax, de belasting op uitstoot. Uh, en hij heeft uh, heel veel hulp gehad bij zijn pogingen om de regering in de wielen te rijden. Met de Murdoch pers, Murdoch die heeft ongeveer 70% van alle kranten in handen, die schade zich vierkant achter Tony Abbott, zo erg zelfs dat op de dag dat de campagnes werden aangekondigd, de kranten openden met koppen als het wordt tijd om Kevin Rudd naar huis te sturen, opgeroepen met deze regering, allemaal uh, koppen die uh, uitschreeuwden dat het toch tijd werd voor een nieuwe wind. Ja, je noemde al de bootvluchtelingen. Is dat een van de belangrijkste thema's? Of zijn er meer thema's die deze verkiezingen domineren? Nou, Het leek er eigenlijk lang op dat die bootvluchtelingen en de carbon tax, die uitstoot op, uh, of belasting op uitstoot, dat dat de belangrijkste thema zouden worden. Want de afgelopen drie jaar heeft Tony Abbott eigenlijk niets anders gedaan dan zich daarop te richten. Maar uiteindelijk ging het toch over de economie. Die uh, economie die groeit al twintig jaar, onafgebroken, uh, dankzij de vraag uit China eigenlijk naar uh, steenkool en naar ijzererts. Uh, en uh, dat was eigenlijk zo uh, uh, die vraag was zo groot dat zelfs de uh, crisis aan Australië voorbij ging. Maar de laatste tijd gaat het minder goed in China, hapen dus ook de economie in Australië. En heel veel mensen zijn benauwd geraakt voor hun banen. Ze maken zich kosten, uh, zorgen over de kosten van levensonderhoud. En uh, dat zijn dus de centrale thema's geworden in de verkiezingscampagne. En nou, voor hoeveel uur mag Tony Abbott zich minister-president noemen? Nou, officieel mag hij zich uh, waarschijnlijk pas over twee weken... minister-president noemen, want dan zijn de... <laughs> ik begrijp wat, wat ik bedoelde, he, Wanneer is de maar uitslachter? Ja wij, ja, wij denken dat uh, de eerste uh, echte indicatie... rond onze zeven uur in de avond komt... Uh, en acht uur s'avonds, dat is jullie, twaalf uur s'middags... moeten we eigenlijk wel weten of Tony Abbott gaat winnen... of dat het toch Kevin Rudd wordt. Goed, dat gaan we dan beluisteren. In de uitzending van twaalf uur, dan bellen we hier weer. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1-journaal. De G20-top heeft president Obama weinig openlijke steun opgeleverd... voor ingrijp in Syrië. Hij is dus vermoedelijk met een kater uit Rusland teruggekeerd naar huis. Zijn ambassadeur bij de Verenigde Naties, Samantha Power... Die kan haar woedig ook nauwelijks onderdrukken... over haar internationale collega's. Maar vele Amerikanen zijn op hun beurt weer boos op ambassadeur Power. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Samantha Power... houdt een speech bij het Center for American Progress. En voor de deur staan demonstranten. Nou, meer dan een stuk of tien zijn het er niet. Maar ze maken wel veel lawaai. Samantha Power is not listening to the voice of the Americans... who say we don't want war. Woedend zijn de demonstranten dat Power niet luistert... naar de wil van het Amerikaanse volk. So shame on Samantha Power... We want Samantha Power to use her power to create peace, not to push for more wars. En door deze demonstranten, Samantha Power, wordt nu voor Warhawk voor Havik uitgemaakt. And is not listening to the UN that says a US strike would be totally illegal. De demonstranten roepen haar op om zich aan de internationale regels te houden. Dat ze meer moet overleggen met haar partners in de Veiligheidsraad. Nou, daarop heeft ze wel een antwoord. We believe that more than 1400 people were killed in Damascus on august 21. And the security council could not even agree to put out a press statement expressing its disapproval. 1400 mensen werden er vermoord in Damascus. En de Veiligheidsraad die slaagde er geen eens in om zijn afkeuring uit te drukken in een persbericht. The international system that was founded in 1945, a system we designed specifically to respond... ...to the kinds of horrors we saw play out in World War II... ...has not lived up to its promise or its responsibilities in the case of Syrië. De Verenigde Naties werden opgericht in 1945... ...om verschrikkingen zoals die in de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Dat systeem faalt hopeloos in het geval van Syrië. Het is naïef om te denken dat Russie op de verandering van zijn positie... ...en de UN-Security-Council om zijn rechtvolle rol te het is naïef om te denken dat Rusland zijn mening gaat veranderen, zodat de VN hun rol kunnen gaan spelen. Dus ambassadeur Power ze vindt haar baas president Obama wellicht een beetje goedgelovig. It is possible that uh, after the UN inspectors report uh, it may be more difficult for uh, Mr Putin to maintain his current position uh, about the evidence. De VN rapporteurs komen straks met meer bewijzen. Dan moet president Poetin misschien toch zijn mening bijstellen. Dat zegt Obama in Sint-Petersburg, enkele uren voor de speech van zijn VN-ambassadeur. Los van Poetin overigens, maakt de president zich geen enkele illusie meer over de VN. Dan komt er weer zo'n resolutie die ach en we roept. People who, uh, decry international inaction in Rwanda. Mensen keuren slagpartijen af, zoals die in Rwanda in de jaren negentig. Dat dat zomaar kan gebeuren, zeggen ze. En dan kijken diezelfde mensen naar de Verenigde Staten. Het machtigste land ter wereld moet daar toch iets aan doen, is het verwijt. En dan opeens bedenkt de internationale gemeenschap zich. En zegt, ho ho, we weten het allemaal nog niet zo zeker. Op zo'n moment vervagen de normen die we willen handhaven, zegt Obama. Het is niet voor niks dat hij Rwanda noemt. Samantha Power heeft er een boek over geschreven, hoe de Verenigde Staten daar niet op reageerden. En hoe groot de morele kater van president Clinton toen was. Samantha Power wil, met militair ingrijpen, voorkomen dat Obama ook zo'n kater oploopt. Internationaal is het debat over ingrijpen in Syrië doodgelopen, in Sint-Petersburg. Maar in het Amerikaanse congres is het nu in volle gang. En over wat Obama dit weekend thuis in Washington te doen staat... om steun te krijgen, daarover ga ik zo praten. Na half acht met Willem Post. Dan mag Michael Bublé gaan zingen. Everything. You're a star. you're the getaway car... You're the line in the sand. When I go too far... You're the swimming pool, on an August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 Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het zou een tekst kunnen zijn van een lied. Maar de zomer zit erop en de ijssalons zijn bezig de balans op te maken. De balans oogt positief. Een omzetgroei van bijna 2 procent. Dus de mooie lange zomer heeft het slechte voorjaar goed gemaakt. Maar de schijn bedriegt. Want het aantal ijssalons is de afgelopen jaren verdubbeld. Terwijl we toch niet zo heel erg veel meer ijs zijn gaan eten. Het gaat met kratten tegelijk. En ik herken in ieder geval stragiatella. Ja, dat klopt. Maar die andere? Ik heb heel veel soorten bij vandaag. Een stuk of 24. En die gaan door het hele land? Ja, wij leveren een beetje. Vooral naar het zuiden. Het hele noorden zitten we niet. Didi Granucci. Ze klinkt Nederlands, maar heeft wel degelijk Italiaans bloed. Ik heb een uh, Italiaanse vader en een Nederlandse moeder... Ik ben dus wel gewoon hier geboren. Een derde generatie inmiddels. De Granucci's zijn ijsbereiders. Ja, sinds 1929. Mijn opa is toen naar uh, Nederland gekomen om uh, ijsjes te verkopen op de bakfiets. En nu nu is er een hoop veranderd. Het hoofdkwartier van Granucci is in Apeldoorn. En nee, daar hebben jullie geen ijsalon. Nee, dat hebben we niet meer. We hebben nu bijna tien jaar geen ijssalon meer. Mijn vader die werd inmiddels al een dagje ouder. Die zag zijn toekomst ook... Uh, niet eeuwig in die ijssalon zitten en ik me het niet overnemen. Ik vind ijsmaken echt super gaaf. En de productie sprak ons destijds wel meer aan. Als ik door Nederland reis, zie ik heel veel ijssalons. Veel meer dan vroeger. Herkent u dat beeld? Jazeker. Wat ik wel jammer vind, is dat de authentieke ijssalons een beetje uit het straatbeeld verdwijnen. Dus wat je steeds meer ziet, is gewoon kleine... TQW-winkeltjes, dus echt een horentje of een bakje ijs. en dan Je gaat niet meer uitgebreid uh, op zondag met het gezin uh, een koep eten in een ijssalon. Dat is er ook niet meer bij. Het ambachtelijke is er in het straatbeeld een beetje af aan het gaan. Ja, kijk, vroeger waren er veel salons waar je echt als je daar binnenkwam... kwam je als waren ware in een klein stukje Italië. Er stonden Italiaanse dames achter de toonbank, mooi in hun strak, uh, mooi pak. En dan kon je eigenlijk als waren ware een beetje Italië proeven. En dat mis je dan een beetje, vind ik, in veel salons. Het is nu meer het snelle werk. Ja. Levert meer op, hè? Je schept de euro's als het ware per bolletje naar binnen. Al denk ik wel dat in Nederland niet veel meer ijs wordt gegeten dan voorheen. Dus we hebben wel veel meer ijssalons dan voorheen. Ja. Maar niet per se meer verkoop. Dat zie je dan ook eigenlijk wel. Dan komt dat verhaal ook weer terug... van dat de authentieke ijssalons een beetje uit het straatbeeld verdwijnen. Gewoon omdat het niet uit kan. Je kan niet met z'n allen die boterham verdelen. Dus wat je dan krijgt is dat er allemaal kleinere winkeltjes ontstaan. En dan is het nog wel een leuke boterham. Maar je kunt niet 800 authentieke ijssalons in Nederland kwijt. Dat is niet op te brengen. De ijssalons die zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat zie je in het hele land. Bijvoorbeeld een plaats als Voorthuizen op de Veluwe. Twee ijssalons bijna tegenover elkaar. Aan de ene kant ijstijd... En aan de andere kant, herkenbaar aan de Italiaanse vlaggen... Wat mag ik voor u doen? Uh, Twee bakjes. IJssalon di Luca. Ja, en wat voor smaakjes is dat? Er uh, koffie en malaga. Koffie en lekkere malaga. Goedendag, meneer. U bent de eigenaar van deze salon? Ja, ik ben Marian Gardebroek en we zitten hier al acht jaar in het centrum van Voorthuizen. Een echte ambachtelijke Italiaanse ijssalon. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, precies, hè. Het is zo jammer, hè? U bent ook geen Italiaans. Nee, gelukkig niet. <laughs> Waarom heet u Di Luca? Uh, mijn zoon heet Luc. En het is Gelato di Luca. Dus dat is uh, ijsje van Luc. Ja, en de ijsmaker, zeg maar, komt ook uit Luca. Dus dat was een hele leuke uh, combinatie zo. Goedemiddag mevrouw. Graag een mango ijsje. Ja, gaan we doen. Had u het in een horentje gewild okay. of in een bakje? Uh, en een valt het u ook op dat er zoveel eiselons bij zijn gekomen de afgelopen jaren dat je er bij kans bijna overstruikelt? Ja, dat valt mij wel op. Toen wij begonnen was het eigenlijk uh, heel weinig nog. En uh, we zien echt wel de laatste jaren dat ze als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Hoe komt dat? Is het zo makkelijk om er steenrijk mee te worden? Ik denk dat heel veel mensen dat denken, ja. Ik denk dat mensen denken van, oh, het is makkelijk. Je hoeft even een cursus ijsbereiden te doen en hup. Dus dat is wel jammer hoor, dat het zoveel wildgroei eigenlijk is. Zo zie ik het toch wel een beetje. Ja, vindt ja. u dat vervelend? Ja, je moet wel een bepaald keurmerk aangaan, anders is de, maar daar zijn ze ook wel mee bezig. Ja. Het kaf en het koren. Ja, precies. Ja. De laatste spreker was Marjan Gardebroek van IJssalon di Luca. Luuk dus in Voorthuizen. Zo dadelijk blikken we vooruit op de Olympische Spelen. Want vanavond wordt het feest in of Tokio, of Istanbul, of Madrid. U ziet als webwinkeleigenaar drempels bij het verkopen van uw kwetsbare producten. Wij zien oplossingen om al uw producten veilig te versturen. Kies ook voor de andere kijk op de zaak.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 Het is bijna half acht op Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Nabestaanden van drie moslimmannen... die werden vermoord bij de val van Srebrenica... moeten excuses krijgen van de Nederlandse staat. Dat vindt oud-voorzitter Bakker van de parlementaire enquêtecommissie... die de val van de enclave onderzocht. Nu de Hoge Raad de juridische aansprakelijkheid van Nederland... voor de dood van de mannen heeft bevestigd... zou het volgens Bakker heel chic zijn... om dat te laten volgen door verontschuldigingen. Premier Rutte wilde daar gisteren nog niets over kwijt.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 Hoe hij door de strenge beveiliging is geslipt, is niet bekend. In het paleis waren op het moment van de aanhouding... geen leden van de Britse koninklijke familie. Schiphol is dit weekend lastig per trein te bereiken. Er rijden extra bussen. Het komt allemaal door werkzaamheden. ProRail is bezig met het verbeteren van de spoorverbinding... tussen Schiphol en Lelystad. De NASA heeft een sonde gelanceerd die de bijzonder ijle atmosfeer van de maan moet gaan onderzoeken. Daarnaast wordt een nieuw lasercommunicatiesysteem getest waarmee data veel sneller kan worden verzonden dan met radiosignalen. En in de roeteeltjes die bij de brand op een industrieterrein in Zevenaar zijn vrijgekomen zijn vooralsnog geen gevaarlijke stoffen gevonden, dat zegt het RIVM.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 In een groot deel van het land is het op dit moment bewolkt... en met name in het noordoosten komt ook een enkele mistbank voor... en valt lokaal ook nog een spatje regen. In de loop van de dag zal vanuit het westen van tijd tot tijd de zon gaan doorbreken... maar de oostelijke helft van het land houdt meer bewolking... en daar kan ook een enkele bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 19 tot plaatselijk 23 graden... en er staat een overwegend matige zuidwestenwind. Vanavond en komende nacht wordt het overal weer bewolkt... en trekt vanuit het zuiden een regengebied het land in... Het wordt niet zo heel erg koud, een graad of 16. En Morgen overdag blijft het vrij regenachtig. Pas laat op de dag wordt in het zuidwesten het geleidelijk aan wat droger. En breekt daar misschien af en toe nog de zon door. Het wordt morgen niet warmer dan zo'n 14 tot 17 graden. Na het weekende blijft het wisselvallig. We hebben wat wolken en een enkele bui, maar af en toe ook zon. De middagtemperatuur ligt daarbij zo rond de 20 graden. De burgemeester en de ambtenaren die sprongen een gat in de lucht gisteren... toen ze hoorden dat Leeuwarden de Europese culturele hoofdstad van 2018 wordt. Het bleef nog lang onrustig in de stad. Nu even geen grappen meer. Want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen. Kijk op volkswagen.nl/slash actie. Het satirische AVRO-programma brengt vanavond weer een verfrissende satirische bries over de walmende mestvaalt van de actualiteit. Actuele sketches, imitaties en parodieën worden opgevoerd in een nieuwe aflevering van Koef Vanavond, 10 uur, bij de AVRO op Nederland 1. Madrid, Istanbul, Tokio, welke stad gaat het worden? In Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, wordt vanavond bekendgemaakt... in welke plaats de Olympische Spelen van 2020 worden gehouden. Kees Elenbaas is in Buenos Aires. Kees, uh, is iedereen die mag stemmen ook al aanwezig? Jazeker, uh, gisteravond was het de feestelijke opening in het uh, Theater Colon. een prachtig theater in, uh, in de Argentijnse hoofdstad. Maar ja, het gaat pas vandaag natuurlijk echt beginnen. Dan gaan de steden zich voor de laatste keer uh, presenteren en dan komt het er uiteindelijk uh, op het eind van de dag op aan. Dan gaan ze stemmen. Is er een favoriet, een stad die de meeste kans maakt? Nou ja, het, het was... Um, en ik zou zelf daar eigenlijk ook wel mijn geld op hebben gezet, hoor. In het begin uh, vooral Tokio. Die, die kreeg eigenlijk uh, uh, de, de, meeste, de meeste kans. Maar ja, je, je weet, Tokio uh, en Japan die hebben ook een beetje een probleem... namelijk een stralingsprobleem uh, wat betreft ja. Fukushima. En dat is natuurlijk ook iets wat in hun nadeel speelt op, de, op dit moment... Uh, Istanbul uh, dacht dat ze ook een grote kans hebben, waren, maar die zijn natuurlijk een beetje weggezakt door alle spanningen en, uh, en onlusten uh, onder de bevolking. En uh, ook natuurlijk uh, ja, de, de conflicten in uh, de burgeroorlog in buurland uh, Syrië: dat, uh, dat speelt niet in hun voordeel. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, nog Madrid, die doen voor de vierde keer uh, doen die mee. <laughs> Aanhouden wind. De aanhouder wint inderdaad. Nou, die, die, die hebben zelfs uh, de Argentijnse stervoetballer Messi ingezet... om het bid van, uh, van Madrid uh, ja, kracht bij te zetten. Um, maar het, het blijft uh, een dubbeltje op zijn kant. Ja, goed. Drie uh, kanshebbers en uh, ze maken tot de laatste stemronde misschien wel kans. Want zo gaat het natuurlijk. Er wordt in verschillende rondes uh, gestemd. Maar er staat meer op de agenda, uh, begrijp ik. Want Camille Eurlings is ook gesignaleerd bij jou. Jazeker, en niet alleen Camille Eurlings, maar ook koning Willem-Alexander. Die, uh, die gaat zondag gaat die afscheid nemen als IOC-lid. En hij wordt opgevolgd inderdaad door Camille Eurlings. Dat staat eigenlijk al wel vast. Uh, maar zijn benoeming dat, die zal pas zijn op, uh, op dinsdag. Nou, Dan is er zondag is er ook nog een stemming over de 25 sporten voor de Spelen van 2020. Uh, er worden, regelmatig worden de sporten opnieuw ingezet en, en weer uitgegooid. Je zult je herinneren, uh, Londen, daar werd uh, hongbal en softball eruit gegooid. En in Rio kwam daar golf en, en, komt daar golf en rugby voor in de plaats. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog op dinsdag het afscheid van... Uh, van de, de, de voorzitter van de president, Jacques Rogge... Uh, en dan wordt er ook op diezelfde dag gestemd uh, over zijn opvolger. O, ook daar is het nog helemaal niet duidelijk... Uh, wie, wie Jacques Rogge na twaalf jaar dienst uh, gaat opvolgen. Een grote kanshebber is de Duitse Thomas Bach... Uh, maar een, een, een sterke outsider is de polstokhoogspringer Serje Boepka wordt hier gefluisterd. Goed, dat allemaal later. Ze hebben dus nog wel het een en ander te doen. Maar eerst vanavond, Nederlandse tijd, dus uh, ja, de stemming over waar de Olympische Spelen uh, worden gehouden. Hoe laat wordt dat ongeveer verwacht? Ja, tussen tien en, uh, en half elf uh, Nederlandse tijd uh, wordt, die, uh, wordt de uiteindelijke uitslag verwacht. Nou, we zetten het in de agenda vanavond dus. Kees Elenbaas, en ook vanavond zal hij dat hier op december gaan volgen. Dan het voetbal. Op het nippertje speelde het Nederlands elftal. Gisteravond gelijk in, in uh, tegen Estland. Het werd 2-2. Uit een strafschop zorgde Robin van Persie uiteindelijk voor de gelijkmaker. Hij vond het spel van Oranje nog niet zorgwekkend met het al op het WK. Nou ja, kijk, het WK is nog uh, bijna een jaar uh, ver. Dus uh, we, moeten, we moeten vooral naar uh, nu kijken en naar vanavond. En naar uh, ja, hoe, we het, hoe we het vandaag hebben gedaan. En uh, dat gaan we ook doen de aankomende dagen. En dan hopen we dat we, dat we op, op de punten waar we... Ja, misschien iets te kort zijn geschoten... dat we dat uh, voor, ja, voor aankomende dinsdag verbeteren. Ja, want dinsdag speelt Nederland weer tegen Andorra. Arno van Meulen. Arno, we hoeven ons geen zorgen te maken... volgens uh, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Is dat terecht? Nou Bert, uh, uh, hij niet. Maar ik denk de rest van Nederland eigenlijk wel. Naar aanleiding van uh, gisteravond. Want of je, ja, nee, ja, het was een katerig gevoel wat je had. Naar aanleiding van, uh, van zo'n wedstrijd. Uh, je verwacht winst. Nou dat was er niet. Uh, het begint aardig. Een kwartier. En, en dan maakt Nederland één mooie goal. En, en mist er een paar. Maar daarna zakte het weg. En de tweede helft was eigenlijk dramatisch. Want Nederland creëerde helemaal geen kansen. Dus uh, de schrik zit er wel in. En in het Nederlands voetbal kan het nou juist net niet hebben. Want het gaat helemaal niet, natuurlijk niet zo goed. Hè? Europees voetbal. Alle clubs. Nee. Bijna uit die Europa League, PSV uit die Champions League. En dan dit er nog eens overheen. Uh, nee, iedereen om met een gerust hart te gaan slapen... had toch graag Nederland uh, ruim zien winnen. Mag ik een vraag stellen? Was Oranje nou zo slecht of was Estland nou zo goed? Nee, Oranje was op dat eerste kwartier nou echt uh, slecht. Individueel heel slecht. Uh, Vergaal heeft er zelf misschien iets mee te maken... met de opstelling die die ook in het elftal zitten, waar je een paar vraagtekens uh, achter kan zetten. Maar nee, uh, Nederland was slecht. Uh, robben was goed. Hè. Die eerste goal was een prachtige robben Janmaat was goed. Maar als je ook naar spelers uh, kijkt... En, en dat doet natuurlijk een bondscoach niet voor de camera... maar dat mogen wij wel doen. Dus Stefan de Vrij zakte natuurlijk net zoals bij Feyenoord regelmatig als verdediger... totaal door het ijs bij, uh, bij de goal en later nog een paar keer. En die werd niet voor niks gewisseld. Dat doe je niet zo snel bij een verdediger. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de komende wedstrijden. Maar ook wel voor het WK. Want alles wat er nu gebeurt neem je ook mee naar een wereldkampioenschap. Schaars op het middenveld liep eigenlijk overbodig bij... Willems die linksback speelde was blijkbaar tegengezegd... doe nou rustig aan en, en val vooral niet te veel aan... maar beperk je tot verdedigen. Maar als je dat doet tegen een team als Estland, ja, dan blijft er van zo'n speler eigenlijk niks over. En Germain Lens, die de afgelopen twee jaar eigenlijk, en ook het jaar bij van Gaal in Oranje heel belangrijk was. Dat is een andere lens nu bij Kiev dan bij PSV. Want die speelde heel onwennig en heel onhandig aan de linkerkant bij Nederland. Ja, spelers die wel een niveau halen... dat beperkt zich toch echt tot uh, Robben en, en Jan Maat. En de, en de rest, uh, ook van Persie, trouwens weer niet. Die uh, een paar mooie acties had, maar ook heel veel hakjes. Uh, op het moment dat je dacht, van, schiet er nou een keer die tweede goal in... dan komt er misschien rust. En dan natuurlijk Sneijder, waar we met z'n allen ja. gekeken hebben. Ja. Wat vond je daarvan? Ja, het, het, was het, het was het niet. Hij wilde natuurlijk ontzettend graag. Dat zag je ook nog bij een kans die hij wel kreeg. Uh, maar of hij zich daardoor forceerde. Maar dit was niet de Sneijder die Van Gaal overtuigde... om hem mee te nemen naar een wereldkampioenschap. Uh, hij Matig, zijn Pases waren niet echt briljant. Uh, dus ook hij uh, was geen lichtpunt uh, in het Nederlands elftal. Maar er zal wel wat moeten veranderen, want uh, komende week Andorra... Ja, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar na zo'n wedstrijd... begin je het ergste te vrezen, tenminste als je heel pessimistisch bent. Nou ja, uh, je weet de uitslag nog in, in, in, in Nederland. Het was toch maar 3-0 uh, tegen Andorra. Hè. We hebben het idee dat we die tegenstanders met 10-0 wegvagen... maar dat is niet zo. Gemiddeld over de hele geschiedenis tegen Andorra winnen we met 4-0 als we in vorm zijn... Andorra won trouwens maar drie keer in de geschiedenis. Uh, en die geschiedenis is nog niet zo lang, maar toch. Uh, nou ja, natuurlijk gaan we winnen van... Andorra, denken we. Maar uh, ook dat is weer niet zo heel makkelijk. Een team dat heel erg verdedigt uh, Nederland uh, zonder uh, Robben, want die uh, liep een gele kaart op. Nou ja, Dat was de enige man met een echte actie. Ook Martins Indië is er niet bij. Nou ja, Dat is makkelijker op te lossen. Ja, het kan wel weer eens een moeizaam bedinsdag worden, terwijl Nederland natuurlijk nu geen punten meer moet te spelen. We hebben er nog zes uh, voorsprong op uh, Roemenië, de nummer twee. En we hadden natuurlijk een, een riante voorsprong. Ja, we moeten geen gekke dingen gaan doen, maar oké, okay, dan is Andorra misschien wel weer een, een droom tegenstander. Ja, een hindernis die te nemen is. Ja, zou je zeggen. Ja. Een rare afsluiting van het gesprek. Hadden we gisteren <laughs> ook niet gedacht dat we zo zouden eindigen, Arno. Zonder, hey, hè? Ja. Nou, wie weet hebben we volgende week wel weer een wat positieve gesprek. Arno, dankjewel. Arno ja. van Meulen was dat. Groot feest gisteravond in het centrum van Leeuwarden. Nadat de stad redelijk onverwacht. De nominatie voor culturele hoofdstad voor het jaar 2018 had binnengesleept. Hey, Mooi! Ja, gefeliseerd. <laughs> Maar niet iedereen is blij vandaag. Er zijn ook mensen die tegen dit plan gestemd hadden. Bijvoorbeeld de VVD hier in de gemeenteraad in Leeuwarden. En daar is Serge Hollander, fractievoorzitter van. Dat, dat had een aantal verschillende redenen. We zijn niet helemaal overtuigd van de kracht van de culturele hoofdstad. Als je kijkt naar de onderzoeken, als je kijkt naar het rendement van de culturele hoofdstad... Nou ja, dan valt daar veel van te zeggen. En dan valt er ook wel van te zeggen dat dat, dat, dat niet altijd geld oplevert. En het gaat best om een behoorlijk, behoorlijk bedrag. We besteden... 56 miljoen euro. Klopt. 56 miljoen euro. Nou ja, en, en, dan, en dan ga je toch even goed nadenken over waar je dat aan besteedt. Uh, we waren ook kritisch op proces zoals dat uh, op dat moment uh, verliep. Dat uh, verliep niet goed en we hadden daar weinig vertrouwen in dat het ook goed zou komen. En nu de nominatie in feit is? Ja, nou ja, ik, ik, toch trots. Uh, want ik ben Leeuwarden en natuurlijk uh, uh, ben ik aan de ene kant ook, uh, ook heel blij dat er uh, uh, na die tijd ook wel veel te goede is gekeerd. Uh, en dat er ook uh, uh, goed geschreven is aan een bitboek. Ja, en ik vind het een, een hele knappe prestatie. Alleen nu begint het pas. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Nu moeten we echt gewoon gaan kijken dat deze culturele hoofdstad wel geld oplevert. Rendement oplevert. En ook binnen zijn budget blijft. plaats. Nou, wel voor een goed feest. Hè? Ja, ik ben... De VVD staat niet alleen in haar kritiek. Ook vanuit de kunsthoek is er kritiek. Bijvoorbeeld van kunsthistoricus Huub. Moes. Ja, nou, ik ben van, be van begin af aan behoorlijk kritisch geweest. Niet zozeer om het feit om Culturele hoofdstad te worden, maar op de wijze waarom het ging. Ten eerste is het de stad die behoorlijk wat veren gelaten heeft op het terrein van cultuur. Er is hier een centrum voor de kunsten wegbezuinigd. Uh, er wordt überhaupt een tijd van bezuinigingen. Dus dat is punt één. En ten tweede de wijze waarop die planvorming opgestart werd, die uh, was nou niet echt om vrolijk van te worden. Het was heel chauvinistisch, aanvankelijk ook op Friesland gericht en niet op de stad. Het was een soort foutje die erin zat. Maar daarnaast, uh, daarna ook nog dat men uh, probeerde uh, ja, daar een soort Fries-chauvinistisch-nationalistisch verhaal van te maken. En pas in het laatste jaar kreeg men door dat je daarmee niet scoort in Europa. Dat meanskip-begrip, dat is natuurlijk magisch, maar dat moet je openbreken naar een soort Europees begrip waar dat men dat snapt, wat dat iets betekent. En is dat gelukt? Ik denk het wel. Ik heb nu, het bitboek is vandaag pas openbaar geworden, dus ik heb het nu gelezen. En uh, wat je daarin ziet, is dat men toch op het laatst heel veel van die kritiek heeft overgenomen. Ik wil niet zeggen dat dat nou de reden is geweest, maar dat men heel uh, alert is geweest om die Europese dimensie erin te brengen, crisscross, ontmoetingen met allerlei soorten, minderheden, noem maar op. Uh, in combinatie met kwaliteit, en dat gecombineerd met van onderop, en saamhorigheid wat de Vries van oudsher hebben, ik denk dat uh, de, de doorslag heeft gegeven. En als de, de outsider. Dat, uh, dat, hè, we zijn sinds al de 25e culturele hoofdstad, me, geloof ik. Dus dan worden het een beetje toch de, de kleinere steden... die dan die push kunnen hebben. En dat, dat heeft ons uh, in het voordeel gespeeld. Mag ik het dan zo samenvatten dat u beiden zeer kritisch was... maar nu de nominatie er is, misschien dat u er toch op wilt proosten? Dat doen we. Ja. Proost! John Zaharbach, lokte de toost uit. Hij maakte de reportage in Leeuwarden. Elke zaterdag van 7 tot half negen, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het wordt een spannend weekend voor de Amerikaanse president Obama. komende dagen moet hij alles uit de kast halen om het congres te overtuigen van een aanval op Syrië. Over hoe hij die stemmen gaat proberen te winnen gaan we overpraten met Amerika-deskundige Willem Post. Goedemorgen Willem, Goedemorgen. Hoe, is, hoe ziet het weekend van de president eruit? Nou, meestal gaat hij op zaterdag, als hij in het Witte Huis is... wel eventjes tennissen of uh, basketbal spelen met zijn dochters. Uh, nou, wellicht zijn daar nog wat minuten voor, maar het zal niet veel zijn. Want ja, het, het charme-offensief van de president, dat wordt geïntensiveerd. Hij is er eigenlijk uh, de afgelopen uur al mee begonnen. Vanuit de Air Force One. Hij ja. Heeft die diverse telefoontjes uh, gepleegd aan uh, uh, democratische... en republikeinse leiders in het congres. Ja, dat, dat wordt alleen maar meer. Ja, hij blijft eigenlijk continu aan de telefoon hangen. Ja, en het is eigenlijk ook een, een, een serie van, van gesprekken, briefings, hearings niet altijd de president zelf. Hè. Hij zet ook zijn, zijn staf in. Hè. Dat, dat zijn al uh, tientallen mensen... Uh, die, die eigenlijk continu bezig zijn. En natuurlijk ook uh, politici... als uh, minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en minister van Defensie uh, Hegel. Ja, en gisteren... we hoorden dat eventjes een half uur geleden bij jullie al. Yes. Samantha Power, zijn, uh, zijn ambassadeur bij de Verenigde Naties... die ook bij een denktank een, een speech uh, gaf. Ja, dat gaat maar door. En alles als een soort opmaat... naar. Ja, dinsdagavond, primetime in Amerika, ja. de speech van de president. En kennen ze ook uh, de, dit geluid? Dat is een beetje handje klap, oftewel voor wat hoort wat. Ja, kijk Obama heeft gezegd ik wil schone politiek bedrijven hè, toen hij aantrad. Dus niet die cadeautjes geven als het er echt uh, um, om spant. Al gaat het over een heel ander onderwerp tegen een congreslid zegt van nou ja met die, met die brug in jouw staat hè, of die weg in jouw staat waar, waar jij zoveel opkomt, nou daar, daar komt het wel goed mee hoor. Daar hebben we wel wat centjes voor als je maar voorstemt. Ja, dat, dat zou bij zo'n zo uh, moreel ook hè, zeker onderwerp wat we nu hebben, zou dat wat ongebruikelijk zijn, maar ik weet wel zeker. Ja, het is voor Obama toch erop of eronder. Dat hebben we vaker gezegd de afgelopen jaren. Hij is al een tijdje president ook, hè, dus dan komt dat wel eens naar boven drijven. Mm -hmm. Maar zeker, ja, zeker nu, hij heeft zijn prestige natuurlijk toch op het spel gezet. Ja, maar dan heb je dus aan de ene kant dat hij probeert al, uh, al die ja, politici te overtuigen. Aan de andere kant, uh, hij geeft dinsdagavond, en daar hebben ze het nu ook al over in Amerika, een hele grote speech. Wat probeert hij daar dan mee, uh, mee te winnen nog? Ja, je zou ook wel kunnen zeggen, is dat niet een beetje laat? Timing is natuurlijk belangrijk in de politiek. De verwachting is dat de volgende dag, woensdag... of anders uiterlijk donderdag, in de Senaat gestemd uh, gaat worden. Ja, wat Obama gaat proberen... en dat ja, als president zou je dat als geen ander moeten kunnen... dat is de publieke opinie bespelen. Zodat die congresleden uh, in, uh, in zo'n zo districtenstelsel uh, als, als het Amerikaanse... Ja, van, van, vanuit hun staat onder druk worden gezet. Hè? Dat, dat burgers gaan bellen naar congresleden van stemmen maar alsjeblieft voor de president. Ja, maar het lijkt erop, dat zagen we in, in Sint-Petersburg al, Obama een beetje alleen op de wereld heeft eigenlijk niemand kunnen overtuigen. Meer, Poetin heeft, heeft dat beter gedaan, als je het even echt objectief zo bekijkt, dan Obama. heeft meer bondgenoten binnengehaald, als ik het even zo mag zeggen, dan Obama. Ja, en als je kijkt naar de opiniepeilingen in Amerika, ja, zo'n 60% is het niet eens met Obama en de laatste de laatste stand van zaken, rekenen maar op dat ze dat bijhouden in het Witte Huis. Ja. Is dat ja, van de honderd leden van het Huis van Afgevaardigden. die dus bewerkt zijn tussen aanhalingstekens. ja, een kleine dertig neigt naar ja. Maar de grote meerderheid zou nee stemmen. Er zit ook democraten onder. Hè? Ja, dit ja, nee, loopt door beide partijen heen. Maar proberen ze dan ook een beetje de morele kaart uh, te spelen? Zoals we inderdaad uh, horen. Dat ze Rwanda erbij halen. En de kater die dat opleverde. Dat ze toen niks hebben gedaan. En dat de genocide toen door is gegaan. Ja, dat is naast het veiligheidsargument van, van self-defense... voor de internationale gemeenschap, niet alleen voor ons, heeft Obama uh, gezegd... maar ja, inderdaad de morele kaart. En dat wekt hier en daar ook wat irritatie op. Er zijn zelfs wat democratische congresleden die hebben gezegd... ja, we zaten wel bij zo'n hearing, hè, en dan, of, uh, of zo'n gesprek achter gesloten deuren. En dan zei Kerry, ja, de Tweede Wereldoorlog, hè, toen uh, hebben we... Hè, Amerika kwam ook wat later in de oorlog. De andere kant op gekeken, dat mag niet meer gebeuren. Ja, en, en dan zeggen congresleden, come on, het is, het, geef ons de feiten. Hè? Wat is de strategie met, in Syrië? Want het is 2013. Dus je ziet, ja, er is toch best wel aardig wat oppositie. En een teken is ook wel voor Obama. Uh, hij had zijn enorme campagne campagne uh, uh, apparaat, organizing for action. Miljoenen ja. Amerikanen zou je kunnen mobiliseren, ook na de campagne. Obama zou die, die, die, ja, die, die gigantische database ook willen inzetten... Ja, om, om, om, om steun te krijgen bij politieke issues. Maar, het, dan weer en, maar die gaan niet meedoen. Die hebben gezegd, ja, we willen wel ja. voor de gezondheidszorg opkomen. Precies, maar laten. niet voor dit. Nee, en dat is natuurlijk nogal wat. Daar staat tegenover dat de Joodse lobby... Een machtige lobbyorganisatie heeft gezegd, met 250 leiders... van ons gaan we echt proberen ieder congreslid te overtuigen... dat Amerika zo'n militaire interventie moet plaatsen. Want Iran kijkt mee, hè? Ja, precies. Het wordt een spannende week. Willem. Ja. We mag nog één ding zeggen? Je want mag dat nog één is... ding zeggen. Ja, dat is misschien nog even, even een laatste nieuwtje. Uh, een enkele senator zou achter de schermen van de Democratische Partij nu bezig zijn om wat tijd te kopen. En een resolutie te maken dat uh, Assad uh, zou moeten tekenen voor een chemisch uh, verbod, zeg maar. Uh, dan krijg je krijgt hij 45 dagen de tijd voor. En ja, dan. Dan zou Amerika alsnog kunnen aanvallen. Maar dan koop je dus eigenlijk tijd. En dat is nog maar een enkele senator. Maar ja, kijk, in het Witte Huis loeren ze ook wel. Hè, is het een, een, een zaak waar we echt ja. voor op kunnen komen? Want anders moeten we misschien ook wel een beetje naar kijken. Willem, het wordt desalniettemin een spannende spannend, week. Ja, heel spannend. <laughs> Dankjewel voor je uitleg. Okay. Dag. Ja. We gaan het hebben. Het is zaterdag en het voetballen gaat weer beginnen. Over het voetbal. Bij een gele kaart. 10 minuten afkoelen op de bank. Dat is namelijk zo'n nieuwe regel die de KVB gaat invoeren vanaf vandaag. Want vanaf vandaag start de competitie in het amateurvoetbal en krijgen honderdduizenden voetballers en voetballertjes voor het eerst met die regel te maken. We praten erover met Marloes van der Laan, die is van de KVB. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn alle scheidsrechters op de hoogte? Als het goed is, zijn alle schijntjes op de hoogte, inderdaad. U heeft ze allemaal bij elkaar gehad of ze hebben allemaal een brief gehad? Uh, nou, in principe is het zo. laat ik even een kleine context schetsen... dat we in uh, maart van dit jaar een actieplan hebben gelanceerd. voor sportiviteit tegen ja. geweld. Daarin staan een tiental maatregelen. Een tweetal maatregelen is destijds meteen van kracht gegaan. En de overige acht eigenlijk nu met de start van de competitie. En dat is dus vooral hebben... die gele kaart, hè? Dat je tien minuten op de bank kan gaan zitten. Ja, we hebben inderdaad de periode van maart uh, dit jaar tot nu gebruikt... om al onze verenigingen, leden en scheidsrechten te informeren. Daar is de tijdstraf uh, van 10 minuten inderdaad een onderdeel van. Ja. Zoals nou, het voor... ja? ja, ik wou zeggen, wij zijn eventjes uh, op pad geweest. We zijn bij de voetbalvereniging Sportlust 46, die spelen in Woerden geweest. Maar luister even, want daar zijn ze niet allemaal even enthousiast over, die nieuwe regel. Ze willen sommige dingen zijn gewoon geen 10 minuten regelwaard, bij wij spreken. Commentaar op de leiding. Vind ik dus niet een zware overtreding. In mijn optiek, ik vind code 12 vind ik veel erger. Iemand Wat is dat? Code, iemand voor zijn sodomietenschoppen. te schoppen. Voor mij een paar te kwartier. Ik ben er heel makkelijk in, je gaat eruit. En als je dat niet wil, nou, dan uh, heb, je, heb, je, <laughs> heb je maar je broek, dan ga je er gewoon helemaal af. Ja. En ik, ben, ik ben er niet zo moeilijk in hoor. Ik, uh, mentaliteit verander je niet bij mensen. Maar normaal ik ben er heel makkelijk in. Als je het verdient, dan ga je er gewoon af. Zo simpel wil ik het bij mij. Wat denk je gaan de nieuwe regels van de KNVB helpen? Ik denk het niet met die uh, tien minuten voor een gele kaart dat je aan de kant moet zitten. Dat heeft denk ik uh, weinig nut. Je, uh, al heeft de keeper een gele kaart, moet je keeper gaan vervangen. Dat lijkt me niet echt handig. Als je de laatste tien minuten me, met een man minder moet gaan spelen... voor een domme overtreding, voor, tegen praten, voor, uh, tegen de scheidsrechter... Uh, is niet al te slim. Nee, wat vindt u daarvan, van deze kritiek, mevrouw Van der Laan? Nou, we zijn ons ervan bewust dat het met 1,2 miljoen leden... en 32.500 wedstrijden per weekend even wennen is voor iedereen. Ja. Wel vinden we het een doeltreffende maatregel. Wat gebeurt er? De speler die een gele kaart krijgt, gaat direct langs de lijn... direct voelbaar voor de speler, direct voelbaar voor het team... en direct een vo voordeel uh, voor de tegenstander. We gaan er daarmee vanuit dat het een preventieve werking heeft... op agressief en opgevokt gedrag. Ja, en scheidsrechters die zeggen van, nou ja, die KVB, ze, ze kunnen wat. Ik los het gewoon zelf op uh, zonder gele kaarten en dergelijke. Dat mag toch nog wel? In principe is het zo, zoals de scheidsrechters in uw uh, Geluidsfragment ook al aangehaald dat zij verplicht zijn om de regels op te vormen oh en nou, te volgen. Misschien sturen ook, ook extra waarnemers op pad die daartoe uh, zullen toezien. Ja, nou moet ik zelf vandaag ook fluiten. En als ik het nou niet doe, wat gebeurt er dan? Nou, in principe is het zo dat, zoals in alle regels geldt, uh, dat u uw spelregelboekje uh, dient te handhaven. Die extra waarnemers die we inzetten, zullen langs de velden gaan kijken of de regels ook daadwerkelijk goed en helemaal goed worden toegepast. Lukt dat niet, dan wordt de scheidsrechter in kwestie of de club of de speler daarop aangesproken. Ja, en u gaat het echt grondig ook evalueren de komende dagen. Of het een beetje werkt. Op, op, op basis waarvan doet u dat dan? Op basis van het aantal incidenten of gewoon op basis van wat u hoort van de waarnemers? Nou, naar aanleiding uh, van het uh, incident in december vorig jaar... hebben we met alle belangenverenigingen binnen het amateurvoetbal gesproken. Uh, van de belangenvereniging van scheidsrechters, van spelers... Eigenlijk is het een maatregel aan te dragen door het amateurvoetbal. Nagenoeg iedereen was ervan overtuigd dat de tijdstraf, zoals dat bijvoorbeeld ook bekend is in het hockey en in het rugby, een goede straf is die doeltreffend kan werken. Omdat het een directe afkoelperiode is voor een speler en direct een nadeel voor het team. Dus op ja. advies van al onze betrokken partijen hebben we uiteindelijk besloten om de tijdstraf in te voeren. En gaan we ervan uit dat dit een grote preventieve werking zal hebben op actief gedrag. Mevrouw Van der Laan, de regisseur staat al met een grote gele kaart uh, klaar. Dat betekent dat ik in ieder geval op uh, moet houden, want anders kom ik ook op de strafmarkt terecht. Ik dank u vriendelijk voor het gesprek. Succes met fluiten. De NOS Radio en Journal Media Overzicht. Financiële Dagblad heeft onderzoek gedaan naar de 100 grootste pensioenfondsen. En wat blijkt, de beste beleggers zijn geen garantie voor een goed pensioen. Want de beste beleggers waren de afgelopen vijf jaar fondsen met dekkingsproblemen. De hoge rendementen waren niet genoeg om uit de problemen te komen. Slechts één fonds in de top 10 had een goede dekkingsgraad. Dat is het cijfer dat laat zien in hoeverre een fonds in staat is de toekomstige pensioenen te betalen. Voedselbanken moeten de pakketten kleiner maken en wachtlijsten aanleggen. Dat komt door de toestroom van nieuwe armen en de afname van de hoeveelheid aangeboden voedsel. Dat blijkt uit de rondgang van de Volkskrant. Nieuwe armen zijn vooral ZZP'ers. Overheid zou gebruik kunnen maken van het Europees Voedselhulpprogramma voor armen. Maar wijgen dat. Armoedebeleid is een nationale kwestie, zeggen het kabinet en de Tweede Kamer. De opening van de Telegraaf. De jeneververkoop is ingestort. De krant noemt het zelfs een rampjaar voor de Nederlandse gedistilleerde industrie. Komt door de accijnsverhoging van het vlaggenschip Jonge Genever... werd een kwart minder verkocht dan in de, in de eerste helft van het jaar. In een noodkreet laat de sector weten dat nog een accijnsverhoging per 1 januari... ons erfgoed de nek omdraait. Ze vinden dat het kabinet de traditionele Nederlandse drankenproducenten de dood injaagt. Het plan voor een bejaardenhuis in de gevangenis de koepel in Breda bleek nep. Nu ligt er een voorstel om de gevangenis te gebruiken... als permanent onderkomen van Circus Olei. Les een koepel van recreatiebedrijven... heeft erover een brief naar de gemeente Breda gestuurd, schrijft BN De Stem. Het zou heel goed kunnen dat dit plan wel waar is. Het internationale theatercircus informeerde een jaar geleden... al eens naar de mogelijkheden om naar Breda te komen. Toen ging het wel om een tijdelijke voorstelling. 2, 1, 0, ignition... Het was een ruimtesonde van de NASA die is vertrokken naar de maan vanaf Wellops Island in Virginia. De zonde moet daaruit zoeken of de maan een dampkring van stof heeft. De lancering was te zien op NASA-tv. En bij de New York Times moeten ze heel veel lol hebben gehad... toen ze een internetpagina bedachten met de Sounds of Exertion. Oftewel geluiden van inspanning. Ze hebben de kreungeluiden van de tennissers op de US Open bij elkaar gezet. Het kreun is volgens de krant een onmisbaar onderdeel geworden van het toernooi. En als je ze achter elkaar zet, hoe je dit... Je kan ze dus allemaal afzonderlijk uh, aanklikken. Daar op die internetpagina. Ga naar de New York Times. Straks na acht uur. Als u uitgegoogeld bent. De Vira. Het is weer trending topic op Twitter. We spreken zo dadelijk de Nederlandse spoorwegen. In Vroege Vogels op safari in je eigen tuinreservaat. Kijk, kijk, kijk, kijk. Een hegemus? Nee. Is een huismus. Uh, daar, een. een kou. Uh, een zwarte krijg. Precies, jullie weet je dat allemaal. Ja, dit is mijn nieuwe geheime wapen. De splinternieuwe herkenningskaart Wilde dieren in de tuin. Je hoort er alles over in de uitzending. En ook over 20 jaar millinger waard. Het graven van een fossiele kuil Bioballetjes. En de nominaties voor de Jan Wolkersprijs. Huh? Morgenochtend van 8 tot 10. Daar een rustreep pad.